Tussen twee fronten. Een hoorspel in drie afleveringen, gebaseerd op feitelijke gegevens. Geschreven door Gea Lokman. Regie, Hero Muller. Vandaag, Messina. We moeten zien recht te komen, Peter. Ik ben kapot, ik ben kapot joh. Jij bent eregast gastvermen! Volhouden! Man, al tien uur lang! Ik kan niet meer! Ik verdom het! Ik verdom het! potente schooiërs. Ja, goed. Ik laat de dus standjes ja, niet afkijken. Ja, je zult wel nou moeten. Je zult wel nou moeten. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Ik kan niet meer op mijn poten staan. Daar. Oem. Za, oe. Hem de krokodillen leren schoenen. Niets is menken te dol. Die outfit is gebruikelijk in dat milieu. Luxe hotel suites, kapitale auto's die na elke operatie vervangen worden. Complete seksclubs worden afgehuurd. En champagne gedronken of het bronwater is. Wat heeft dat nog met politiewerk te maken, commissaris? En de superster verdwijnt als het hachelijk wordt. Dan kan de gewone politie het vuile werk opknappen. Hij bereidt als undercoveragent een operatie voor. En de reguliere politie gaat tot actie over als hij het afgesproken signaal heeft gegeven. Hij zelf moet buitenschot blijven, dat is de afspraak. Undercover-agent, gezwollen gedoe. Amerikaanse showmanen waar wij in de Bondsrepubliek geen behoefte aan hebben. Ik heb daar ook zo mijn eigen mening over. Maar niemand kan ontkennen dat hij successen heeft geboekt. De miljoenen Zwendel Simone, de Rembrandt-diefstallen, het zwarte zegt wie Maxime. Hij heeft de topfiguren achter de tralies gekregen, dokter Gerlach. Wilt u er soms een held van maken? Ik wil alleen zeggen dat de staat elke markt die Menken heeft uitgegeven... ...miljoenenvoudig heeft teruggekregen. Geldzaken zijn het terrein van dokter Redeman. Ik ben lid van het Openbaar Ministerie. Wij en niemand anders geven leiding bij het opsporen van strafbare feiten... ...en de vervolging van daders. Ik wens niet achteraf geconfronteerd te worden met delicten die al lang opgelost zijn. De federale recherche opereert direct onder verantwoordelijkheid van de minister, dokter Gerlach. U hoeft mij de wet niet uit te leggen, Geulen. Het gaat mij erom dat een willekeurige politiefunctionaris zich blijkbaar ongecontroleerd in de onderwereld kan gedragen als een beest. Hoe wilt u hem controleren? Als we per ongeluk zijn dekmantel verraden, wordt hij zonder pardon vermoord. En dus kan hij ongehinderd stapels rekeningen sturen. Want ze zijn toch niet te verifiëren. Zijn dekmantel mag niet in gevaar komen. Belachelijk. Misdaadbestrijding moet overzichtelijk blijven voor de uiteindelijk verantwoordelijke. Verdachten moeten door een intelligent verhoor tot een bekentenis worden gebracht. Anders deugen de rechercheurs niet voor hun vak. Ik, ik... zeg het wat simpel. Wel nou, heel simpel. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen. Wij moeten het bewijs van zijn schuld leveren. Bij een fietsendief is dat kinderwerk. Maar getrainde leden van misdaadsyndicaten lachen ons in het gezicht uit. En met verklikkers en hun familie wordt er de bende korte metten gemaakt. Dus... Maken wij van onze mensen gangsters? Daar komt het op neer. Ze bewegen zich steeds in het milieu en niemand weet wat ze precies uitvoeren. Zo kweek je dubbelt ja, maar... commissaris. Ja, ze schrijven rapporten, ja. Maar wat zijn die fortjes waard? Tijdens elke operatie onderhouden we contact met elkaar. De toenemende schaalvergroting van de misdaad vereist nou eenmaal een nieuwe aanpak. Binnendringen in het milieu, met eigen ogen en oren aanwezig zijn. Dat is het beste middel om de bendeleiders onderuit te halen. In zijn rapport heeft... Welk Menke... rapport? waarin is zijn werkwijze theoretisch onderbouwd. Zover ik weet is het Openbaar Ministerie niet op de hoogte van het bestaan daarvan. Het is alleen voor mij bedoeld. Strikt vertrouwen. De werkwijze van uw dienst bevalt mij helemaal niet. Trouwens, in het parlement zijn er ook al diverse malen vragen over gesteld. U vormt zo'n beetje een staat in de staat, commissaris. Een, een politiestaatje. Daar zijn de burgers niet van gediend. Ik ken uw afkeer van onze zogenaamde ongrijpbaarheid. Maar dat geeft u niet het recht ons werk in diskrediet te brengen. Kent de minister van Justitie de undercover methode menken? Ik voer regelmatig besprekingen met minister Meisner om verantwoording af te leggen. Ik vraag u op de man af of hij op de hoogte is van het gebruik van infiltranten. Op het niveau Menke, om heel duidelijk te zijn. U wilt er een politieke zaak van maken, daar werk ik niet aan mee. Als hoofdofficier van Justitie vraag ik u formeel of u de werkzaamheden van uw ondergeschikte Menke dekt. Hij werkt zelfstandig, heeft een eigen afdeling. Onder uw supervisie. Nogmaals, steekt u voor hem uw hand in het vuur? Ja, Waar bent u nou eigenlijk mee bezig? Met een soort kruisverhoor? U overschrijdt uw bevoegdheid. Ik heb niets meer te zeggen, dokter Geller. Denkt u nog eens goed over mijn vragen na. Ik zal keer scherp in de gaten houden. Als Op. hij valt, zult hij u mee. Was dat nou nodig, dokter Redeman, om hem erin te mengen? De man is niet gek. Hij kreeg zaken te behandelen waarvan hij het bestaan niet eens wist. Maar het ging om zulke hoge bedragen dat hij bij mij kwam om navraag te doen. En u was maar al te graag bereid uw boeken te openen. Dat hoef ik me niet te laten zeggen, commissaris. Ik moest hem informatie verstrekken. Ten slotte is hij hoofdofficier en ik bezit niet uw gezag om tegen hem op te treden. U hebt onze autonomie geen goede dienst bewezen. Ik ben 60 jaar en loop naar mijn pensioen. Ik ga het niet in gevaar brengen door mensen als Gerlach tegen binnen het harnas te jagen. Onze dienst is kwetsbaar. Als we geen hecht team vormen, is het gebeurd met de federale recherche. Praat u over een hecht team? Terwijl u me nauwelijks informatie geeft over de operaties. Elk woord moet ik uit u trekken. Hoe minder u van deze speciale zaak weet, hoe beter. Dat geldt ook voor u. Laat Menke los voor het te laat is. Werner. Wakker worden. Werner. Elf uur opstaan. Kom man. Ik ben zo'n ratbraak. Had je niet zoveel moeten zuipen. Nog zo'n nacht, en ik ben dood. Ja, zo'n orgie hebben we nog nooit beleefd. Blij dat ik je bodyguard ben, kon oh. ik tenminste nuchter blijven. Waar zijn we in godsnaam? Je bekende stekkie, Intercontinental Hamburg. Ha Hamburg? Ik dacht Düsseldorf. Dat, dat was gisteren. Hier, koffie. Je bent totaal de kluts kwijt. Ja. Dan konden die koken die stickies. Ik kan niet tegen die rotzooi. Ze wilde je betrouwbaarheid blijkbaar dat op de bodem ja. testen. Zo. doe je nou? Kunnen we wat vrijer praten. Zee, je bent gek. In mijn eigen suite zijn geen microfoons verborgen. <laughs> Safety first. Ja, het begint te dagen. Wat een goor gedoe, is. Die brallende kerels en die geile wijven... Daar we zijn we al begonnen, wat een vak. En of alle moeite beloond wordt, moeten we afwachten. Dus geen toezegging voor een ontmoeting met de hoogste baas? die zijn niks, en ik heb niks gevraagd. Heb ik iets verraden? Verkeerde dingen gezegd? <laughs> Jij verdient een Oscar. Jij valt nooit uit je hoofd van gangsterbaas. <coughs> ik verdien eerst een goede douche. Gloeiend heet en ijskoud. Wil je geen tegengeef? Ja. Ik heb super zitten in mijn jasje. Hoeveel? Een stuk of drie. Oh god, die kop barst. Ik ben nooit eraan begonnen. Heb je ze? Ja. Zwaar spul. Ik hoop dat mijn hart het allemaal uithoudt. Oké. Uh, ik heb, uh, heb vanavond het een en ander opgevangen. Het zijn zware jongens, Bern. Niet alleen wapens. Alles drugs, smokkel uit Azië, valse rijbewijzen gaan maar door. Het is net een supermarkt. Geen bla bla. Om de donder niet. Ze weten van de hoed en de rand. Ook Hoedie heeft wat laten doorschemeren. Je hebt zeker geen interesse getoond. <laughs> Kom nou. Oké. Okay. Ik ben wapenhandelaar. De rest zal me de zorg zijn. En zo spelen we. <telling> Neem jij hem even. Loop. President is Dokter Ecker staat onder de douche. Ik ben Peter. Niet alleen bodyguard, ook had je dan. Sylvia, nog eens Zeg het dan meisje. Ja, dat klopt. Waarom? Het gaat je niks aan. Zo. Weet je nog meer? Denk maar van wel. Dus dat heb je ook ontdekt. Ik ben diep onder de indruk. En waarom vertel je me dat allemaal? Hallo? Wie was dat? Een Sylvia. Wat is haar naam? Teefje van de baas, natuurlijk. Ze hebben ontdekt dat ons kenteken nergens officieel geregistreerd staat omdat het een politiewagen is. Shit. Idem niet over ons geheime telefoonnummer. Alleen bij de federale recherche bekend. En je dat niet ontkent. Zoals afgesproken. Als er een lek bij de dienst zit, dan hangen we. Geulen is de enige die weet dat we in Hamburg opereren. Maar die verliet ons niet. Misschien is het alleen bluf van de tegenpartij. Hopelijk. Anders kunnen we de groene zode inderdaad van onderen bekijken. Zo, doe jij open. Ik leef hem verder even aan. Wie is daar? Oei. Ach. De rechterhand van de grote baas. Kom binnen. Is Werner dan niet? Ik leed zich aan. We kon hem zijn bed niet uitkrijgen. Als je dit soort feesten niet gewend? Ah. Een beetje zwakker, maar je helpt niet. Mij kan dat zuipen gestolen worden. Ik mag niks drinken van de generaal. Wij zitten in hetzelfde schuiltje. Ik moet ook nuchter blijven van Eh, uh, Dokter Ekker. Goedemorgen, Rudy. Wat kom jij doen? Kent u het dorp Bachtaal? Peter, kilometer 40 buiten Frankvoort. Geugd. Voor Bachtaal, linksaf. <coughs> Tot een klein fabriekje van landbouwwerktuigen. kan niet missen. Ligt midden in de weilanden. Daar worden jullie om vijf uur verwacht. Vanmiddag? Ja. Halen we dat, Peter? Tja, dat uh, hangt van de vliegverbinding Hamburg-Frankfurt, dokter Ecker. Om twee uur gaat er een machine naar Frankfurt. Daar staat jullie wagen, toch? M-A-S-T-755. Wij zijn om vijf uur in Baghtal, Rudy. De generaal erop. Generaal? Wat een boehaar. Of zou het een echte zijn? Wie weet... Als zij me niet ontdekken dat dokter Ecker in werkelijkheid hoofdcommissaris Menken is, ik, eh, ik pak onze spullen. Ja, niks voor geurend om de hoogte te brengen van onze nieuwe bestemming. Nee, ja, ik ga wel, Peter. Jij niet. Ik hoop dat het vliegveld ook te. Ik wacht hier tot u klaar bent. Dan kunt u meerijden. Bedankt voor de service. Is er iemand thuis? Hallo? Ga weg, Ik wil niks met je te maken hebben. Ik ben vader niet. rust. Moeder. Moeder, ik ben het. Horst. Je zoon. hè? Horst. Wat doe jij hier? We bellen onze moeder, maar jullie nemen niet op, Ik neem niks meer op. Laat ze me bellen. Tuig. Wat voor tuig? Wil een borrel. Alles is leeg. Dat nou... zijn negen flessen. <tijd schilderij> Heb jij dat allemaal gedronken? <tijd> Wie anders? Er <tijd> komt hier niemand. Dat is een gevangenis. Eenzaam opsluiting. We, we zijn een maand of zes weken geleden ja. nog geweest. dacht maar en ik. Met de kinderen. Ja. Toen was er niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Oh. Mijn kinderen. Doof en blind. Deze hel... Het duurt al meer dan een half jaar. Waar is vader? De vader. Er, ergens. Nergens. Misschien is hij dood, wie zal het zeggen. Ik heb hem een weken niet gezien. Ik wil hem ook niet meer zien. Is, is er niks te drinken, hè? Kom, kom eerst eens uit bed, hè? Oh. je wat op. Oh. Is koud op hier, hè? Zo. Oh, is lekker koud water. Dat zou je goed doen. Oh, dan ga weg. Ga weg, geef. geef je Hou me op. Oh. U komt er nou uit, hè? U komt allemaal best, joh. Okay. Ja, ik kom best. Wat dan? Eentje bij, hè? Wat een chaos. Oh, Oeh, hoofdzeggen. Afschuwelijk. Oh, zo, we gaan best. Ja, best. We naar beneden. Nou, ja. Voorzichtig, hè? Oh, Echt wel een alcoholist. Nou. Zit. D dat is toch niet waar je moeder? Wat, dit is een incident. Je drinkt toch niet steeds zoveel. Echt niet zo moeilijk doen, Horst? Ik drink ja. wanneer ik dat zin ja, in heb. Maar, ja. he? en, en tel geen flessen. I in de keuken staat nog wat. Ja, kom komt nog maar eerst binnen. Ja. Na nou, één glaasje. Eén nou, glaasje voor mijn stukken geen binnen. Ik wel even rustig zitten. Ik weer helemaal dat aan orde. Komt wel e e e e e Dan ben ik weer helemaal in orde. Het oh. ziet eruit als een zilver. Mijn ben altijd zo chique moeder. Wat is er in vredesnaam gebeurd? De KS is opgebrand. Horst. Vroeger, vroeger kon ik ermee leven. Maar de criminaliteit is genadeloos geworden. Vooral de drugsbestrijding. Veertien collega's van je vader zijn vermoord. Er worden huis in brand gestoken. Bommen in en auto's gelegd. De laatste jaren kon ik elke dag weduwe worden. En daarom, daarom nam ik afstand van je vader en wilde ik geen emotionele binding meer met hem. Dat, dat maakte ons huwelijk kapot hoor. Heb je daar met vader over gepraat? Ja, hij heeft het niet begrepen. Integendeel, hij werd steeds fanatieker. En, en toen, toen maakte ze hem hoofdcommissaris en ik dacht dat het gevaar geweken was. Mooi eigen kantoor, glanzend bureau, veilig werk. Het is dus veel erger geworden, hoorst. Ik zie hem zelden. Hij is soms weken weg. De, de federale recherche, die weet toch wat hij uitvoert? Wat zeg De federale recherche? De federale... Daar weten ze toch wat hij uitvoert? Ik, ik heb ze honderd keer gebeld. Ze geven geen inlichtingen. Werner Menken bestaat officieel niet meer. Hij moet mezelf maar... ...vertellen hoe het in elkaar is, dat zeggen ze. En waarom heb je mij dan niet gebeld? Nou, ja, dat heb ik wel aangedacht, jongen. Maar wat heeft het voor zin? Jij bent een bouwkundige. Je, je weet niks van politiewerk af. Of... En dus heb je de fles maar gepakt. Dat is een betere oplossing. De, Horst? Horst, er was iemand aan de te telefoon ...en die bleef maar zeuren aan het dreigen over iets dat ik niet begreep. En toen heb ik in mijn woede gezegd dat mijn man bij de politie was... ...en dus dat ze me beter konden stoppen met bellen. En na die tijd heb ik niks meer gehoord. Ja, wat is er nou zo vreselijk aan? Ik, ik mag van je vader niet zeggen dat hij politieman is. Dat kan hem zijn leven kosten. Ja, van de toestand. Ik, ik begrijp daar niks van. Ja, maar je, je, weet je, je kent hem niet meer, hè? Dure pakken, gouden ringen. In zijn portefeuille. Ja. Vond ik stapels geld. Zeker, twintigduizend mark. Allemaal van zijn salaris? Ja. Dat kan onmogelijk. Nee, misschien is hij zelf wel gangster geworden, hè? Drugsvals, <tosses> ik weet het niet meer. Daar zie ik hem niet voor aan. In elk geval moet er iets gebeuren. Ik, ik laat je hier niet komen. Nee. Je gaat mee naar mijn huis om op verhaal te komen. En dan, in, ja, intussen zal ik nee. pa opsporen. Nee. Hij kan toch niet onvindbaar zijn? Dat is, dat is lief van maar dat is zinloos, hè? Ik, ik ken mezelf, ik ben... Geestelijk gesloopt. Lapmiddeltjes helpen nu. Oh, moeder, geen fatalisme zeg. Hé, hey, luister nou. Ik, ik moet voor mijn werk mijn muntje. Maar morgen op de terugweg kom ik je halen. Nee. Ja? Ja, en laat zo lang die fles staan. Doe geen doel ja, dingen. Ik, ik bel je vanavond. Nee, is... Moeder? Ja? Ja. Ik, ik bel je vanavond. Ja, jongen. Ja. Nou. Bagdal. Twee kilometer. Kwart voor vijf. Mooie ik moet Geulen nog zien te bellen. In deze bushbush? Bush? Het dorp in Rijen is te link. Zou ons natuurlijk met verrekijkers in de gaten. Daar, daar heb je we dat weggetje links. Ik zie de fabriek al. Aha. Uh -huh. Oké. Okay. Vergeet Geulen. We moeten zelf ons hachje maar zien te redden. Kenteken en telefoonnummer. Zijn dat al hun troeven? Mijn tactiek is om de tegenpartij nooit iets te vragen. We zullen dus afwachten. Als wij door eigen schuld ontmaskerd worden, oké. Okay. Maar als jullie lieve collega's een handje helpen, krijg ik de pest in, Werner. Koel cool blijven. Oké. Okay. Daar is Rudy. Ja, daar hier maar staan. Kom mee. de seksclubs krijgt vaak bezoek van een rechercheur. Die man wordt natuurlijk gratis verwend, hè. In ruil daarvoor kletst hij een beetje voor onbelangrijke dingen. Kentekens. Telefoonnummers. Zo. Maar het stelt niks voor. Ik zeg het om de tijd te doden. Dat stel ik op prijs. Maar ik heb graag de partijen zich aan afspraken houden. Zo is er een Mercedes met kenteken m a s -T 755 Ja, die kennen we. Die is staat alleen bij de politie geregistreerd. Poepo. En dat geldt ook voor een telefoonnummer. 86-59-002. Tenminste, dat zegt Sylvia. Interessant. Zij heeft dat gehoord van haar rechercheur. Een betrouwbare bron, dachten wij. Jullie zijn dus agenten. Infiltranten. En die conclusie heb je zelf getrokken. Knap. Nou, dat is knap stom van je. Als de generaal op jouw inlichtingen afgaat, is die vlucht failliet. Sprookjes. Vertel ze maar. Aan een knecht? Waar zie je me nou vooral? Jij weet zeker niet wat knechten met jullie soort meerlappen doen. Tu, tu, tu, tu, tu. Gewoon afmaken in een uh, oud fabriekje? Nee. We nemen ze mee boven de rotsen. En flikkeren ze een duizend meter daaromlaag. Ja. Als je door het raam kijkt, zie je de helikopter. Hij is me niet ontgaan. Jij hebt nog een kans, Werner. Voor jou ben ik nog altijd Dr. Ecker. Ja, u kunt voor ons werken. Dat doe ik al. Ik kom op wapens van jullie. Jij? Beter. Laat het op, man. Undercover agenten. Je bent niet goed bij je hoofd. Oké, okay. je hebt zelf gekozen. Wij gaan nu naar de helikopter. Tussen haakjes, die fabrieksarbeiders hebben allemaal een pistool of geweer. Speel dus niet voor idioot. Je houdt het voor erg naïef, Rudy. Hebben jullie wapens bij je? We handelen erin, we dragen ze niet. Oh. Opschiet nou, naar de helikopter. Het zijn die rotsen, daar in de verte. Mooi. Als we er zijn, is het pikken donker. de grond is niks te zien. Ik krijg steeds meer bewondering voor je, Rudy. Straks bliep jij wel anders, met je grote bek. Jij was eerst, Peter. Nou heeft die flauwe lang genoeg geduurd. Er springt niemand uit het toestel. Jij vliegt ons rechtstreeks naar de generaal. Begrepen? Begin hem te knijpen. Jij voert gewoon je opdracht uit. Dat gebluffen waar je maar voor in de kroeg. Mijn opdracht Omst is jullie... Om naar de generaal te brengen. Zeg dat tegen je piloot en hou verder je kop dicht. We gaven geen krimp, generaal. Vreemd. Sylvia's inlichtingen waren altijd betrouwbaar. Het moeten infiltranten zijn, Rudy. Zo hard heb ik ze nooit meegemaakt. Ecker kan de grens niet over omdat hij gezocht wordt. Daarom moest ik van Luzern naar Duitsland komen. Als dat maar geen val is. Op dit kasteel bent u veilig. Niemand weet dat u er bent. Ben je er zo zeker van? Ik heb ervoor gezorgd dat ze geen telefoontje konden plegen. Stuur ze binnen. Allebei? Ja. Als de een zich niet verraadt doet de ander het misschien. Generalver, wacht u. Het werd tijd. Het is al zeven uur. Ah, welkom, dokter Ecker. Blij u te leren kennen. Mijn naam is Adolf. Mooie vogel, zit u daar. Ja, zeker. Dat is, uh... Dat is ook een passie van me. Maar nu ter zaken... De ontvangst heeft me wat teleurgesteld, generaal. Ik ben gewend met meer respect te worden behandeld. Ik heb mijn adjudant al een berisping gegeven, dokter Ecker. Maar bij hem bestond enige twijfel over uw identiteit. Oh, ik begrijp waar u op doelt. Wel, ik wil er dit van zeggen. Geheime politiekentekens en telefoonnummers zijn heilig en kostbaar, generaal. Je moet zorgvuldig goede relaties kweken... en dan is er misschien voor vijf ton aan te komen. Meer geef ik niet prijs. Ik ben gesteld op exclusiviteit. U pokert of u spreekt de waarheid? De tijd zal het leren. Als u van plan bent ons op de terugtocht alsnog uit de helikopter te gooien... laten we onze tijd er niet langer voor doen. <hijen> Mijn beste dokter Ecker, ik wil zaken met u doen. En aan crematies verdien ik niets. Tenminste, niet rechtstreeks. Onze mensen hebben in Lutzer contact met elkaar gehad over wapenleveringen. Correct? Hotel Schweitzerhof, december en februari. Dan is het nu aan ons om tot een afronding te komen. Alsjeblieft, de lijst met beschikbaar materieel. Hmm. 15 middelzware tanks. 500 Sam-7 schouderraketten. 1200 M16 geweren, antitankwapens, schorpioen. Kalashnikov, Beretta's, F- en snelvuurgeweren, afstandsbediende explosieven. Totaalwaarde 12 miljoen Amerikaanse dollar. Ja, die gegevens zijn juist. Waar zijn de depots? Polen, DDR, Nederland en Italië. Twee NATO-lidstaten. Een beetje veel. Ik heb mijn kanalen. Er is geen vuiltje aan de lucht. Mijn route loopt per wegtransport naar Lissabon. Vandaar verder per charterschip naar de afnemers in Messina, Tripoli en Beirut. Ik zorg voor de benodigde papieren in het Oostblok. De rest is aan u. Ja, mijn bewegingsvrijheid blijft voorlopig nog beperkt. De transactie zal in de Bondrepubliek moeten worden afgehandeld. Akkoord. Maar dan in West-Berlijn. Hotel Kempinski. Dan ben ik niet zo ver bij de DDR vandaan, begrijpt u? Mm -hmm. Berlijn is een binnenlandse vlucht. Daar kan ik geen bezwaar tegen hebben. Er is geen paspoort voor nodig. Het geld dient telefonisch op een Zwitsers banknummer te worden gestort. Zodra de levering ter plaatse is afgenomen. Lissabon. Ik wil eerst controleren of de zending in orde is. Dat kan pas in Messina. U vertrouwt mij niet. Hm? U mij even min. Geen van beiden mogen we enig risico lopen. Als ik persisteer bij Lissabon... Nou, u zit er nou veilig in Loetsuim met het geld terwijl ik als enige risicodrager achterblijf. Zonder de zekerheid dat de wapens voldoen aan de eisen van mijn afnemers. Messina geeft me die garantie. Dus, generaal, graag of niet. Laat u mij morgenochtend weten wat u besluit is. U kent het telefoonnummer. Breng de heren terug, Rudy. Terug? De rotsen? Nee. De fabriek. Is, is Lise Menk? Mijn... Met Horstmoeder. Horst? Ja, ik zou toch bellen. Hmm, ja, ben je thuis? Nee, nee, nee, ik ben in München. Dat heb ik verteld. Oh, ja, ja. Oh, dat zal wel, ja. Eh, heb je weer gedronken? De... Je niet zo duf. Ik drink Nou, Hup. Hoe kom je erbij? Eén uh, glaasje meer niet. Ik, ik deed net een dutje, zie je. Van daar daarom, zie je. Heb, heb je al iets van vader gehoord? Ben, daar hoor ik nooit iets van. En, en als die komt, hè, als die komt dan gooi ik een pan kokend water in zijn gezicht. Ja. <laughs> dan is die mismaakt. <laughs> kan die nooit meer weg. Ik ja, dat, dat doet ik. Dit ja. is dronkenmanstaal. Ja. Ga dan meteen op bed. Ach, ja. nee, morgen kom ik je halen. Ja, hoor jij, ja, jongen, dat is goed. Hè. moeder gaat braaf naar bed. Ze rusten. Maar eerst nog een slokje. En een pilletje. Mm. Duitsland is te klein voor ons werk. <tie> Wat bedoel je? Neem nou onze wetgeving. De wapentransactie moet in de republiek plaatsvinden. Anders is het geen strafbaar delict. Ik. Uh, ik snap het verband niet. Nou, zo kun je dat nooit syndicaat oprollen, Die opereren internationaal in een heus dat we ze allemaal hierin kunnen lokken... om strafbare overeenkomsten te ondertekenen. Ze zijn gek. Ja, via, via Interpol springen we toch over de grenzen heen. Ach, Interpol moest meer bevoegdheden hebben. Die zijn politiek ook aan handen en voeten gebonden. Het strafbare feit moet in elk land zelf gepleegd zijn. Italianen kunnen hier geen arrestaties verrichten... en wij daar niet. En er zijn die wetten ook nog overal anders. Waar je in Frankrijk tien jaar voor krijgt... Krijg je in Nederland tien maanden. Ja, dat is waar. En van al dat waar profiteert de misdaad. En de kiezers maar beloven dat met harde hand zal worden opgetreden. Ja, we hebben tot nu toe aardig succes gehad. Ah, misschien kunnen we nog twee, drie grote operaties in Duitsland uitvoeren. Maar dan kennen de gangsters onze trucs. En dan is het afgelopen. Geen transacties meer in Duitsland. Punt uit. En als we de... Denk jij dat... Uh... Adolf jouw verhaal heeft geslikt? Nee, natuurlijk niet. Ik heb hem even overbluft, Maar dat gaat hij natrekken, hoor. Dan kun je op zitten. Hm. Nee, daarom moeten we hem zo vlug mogelijk achter de tralies zien te krijgen. Of vergeet je niet langs mijn huis te rijden. <laughs> Twee uur nachts. Elise zal je zingend begroeten. Nee, ik pak alleen een paar papieren. Als ze slaapt, dan maak ik hem niet wakker. Ik ben uh, vrijgezel, dus ik weet niet hoe een vrouw reageert... ...maar het lijkt me geen huiselijk leven voor Elise. Ja, natuurlijk loopt je huwelijksleven een deuk op. Al dat geheimzinnige gedoe. Daar wordt de vrouw niet goed van. Zij weet helemaal niks van je werk? Nee, vrijwel niks. Anders kan ze een risicofactor worden. Als ze haar onder druk zetten, gaat ze meteen door de knieën. Ze kan niet tegen spanningen. Wat een leven voor jullie, ze. Ja, zeker weten. Ben zo terug. Kies er natuurlijk een slaapje. Zou we vier dagen kunnen varen. Zo, bioman. snel terug. Zo, ouwe reus. Oké, okay, rij je maar. Ik, uh, ik heb geen licht zien branden. Nee, niet nodig. Ze slaapt. En ik weet alles in het donker te vinden. En dan maar afwachten of de generaal morgen belt... Heeft vanmorgen de militaire inlichtingendienst heeft geen Duitse ex-generaal in Zwitserland kunnen traceren. Er wordt nog aan gewerkt. We moeten zijn identiteit kennen. Anders zit ik met een fantoom te onderhandelen. Ja, ze, ze doen hun best. Ik, ik, ik, ik moet je iets zeggen, Werner. Wat is er? Nou ja, straks maar. Ga eerst verder. Jij moet de operatie Messina coördineren met Interpol. Zwitserland, Portugal, de Bondsrepubliek en Italië zijn bij de zaak betrokken. En de Oostbloklanden, maar die werken toch niet mee. Hier heb je mijn tijdschema, de routes en verdere gegevens. Wanneer is uur u? Zondag. Er moet een agent naar Messina. Hij geeft de code door naar Berlijn, waar ik met de generaal in Karpinski wacht. Zodra de code Messina wordt doorgegeven, moet de Italiaanse politie toeslaan. En onze mensen in Berlijn het hotel binnenvallen. En jij zit ook in de val. Laat ze me voor de schijn arresteren... maar buiten moet ik de kans krijgen te ontsnappen. Riskante zaak. Als het mislukt, sta je straks als kroongetuige in de rechtszaal. Niet als dokter Ecker, maar als hoofdcommissaris Werner Menke. En de onderwereld zal me prompt liquideren. Oh, afgezien daarvan. Er breekt een publiciteitsgolf los... die de hele federale dienst zal overspoelen. Dan heb je de politieke pop aan het dansen. Kunnen we dit soort zaken verder wat schudden? Ik denk alleen aan mijn eigen hachje. Dat zal ik heus wel redden. Ja, dat is je geraden ook. Van mij heb je geen steun te verwachten. Jij werkt zelfstandig. Ja, dat heeft de dienst wel tien keer laten weten. De morele steun is overweldigend. Geulen. Ja, zet maar door. Ah, zegt u het maar, kolonel. Generaal buitendienst Herbert Worms. Voormalig inspecteur materieën. Woont in Luzern. Is steenrijk. Nou, ik denk dat we beter hebben. Ja, die beschrijving die klopt wel zo ongeveer met mijn gegevens. Hij is het. Ja, Interpol moet hem laten schaduwen, maar voorzichtig hè. Als de man van krijgt, gaat een grote zaak met de knoppen. Ja, ik regel dat. Bedankt en tot ziens. Nou, weet ik met wie ik te doen heb. Schoft. Heeft in het leger zijn positie misbruikt om een wapenhandel te organiseren? Oh, nog veel meer. Bordelen, drugs, het hele bekende rijtje. Een vette visgeuren. En nou nog het gevecht om 12 miljoen Amerikaanse dollars los te krijgen. Met dat bureaucratische gedoe wil ik niks meer te maken hebben. Regel jij dat mij met reden, man. Tot ziens. Uh, wacht even, ik, ik, ik wil je nog iets zeggen. Ja, je bent er zelf niet over begonnen, dus ik moet aannemen dat je onkundig bent van... Van wat? Ben je niet thuis geweest? Vannacht, een paar minuten. En niets gemerkt? Waarvan in godsnaam? Je zoon belde vanmorgen of je te bereiken was. Nou, je, je kent de procedure, we hebben neergezet. Het, uh, het ging om je vrouw. Mijn vrouw? Ze is dood. Elise? Dood? Je hebt in de auto gewacht tot we het... Tot de hoofdcommissaris terug was. Dat heeft een paar minuten geduurd. Neem dit gesprek in stenen op. Het huis bleef donker? Ja. Ja, ja, maar wat heeft dat met die oude bankoverval te maken, dokter Gerlach? Daar heeft u mij toch voor geroepen? Straks, Peter. Als ervaren inspecteur moet jou toch iets zijn opgevallen. Aan het gedrag van de heer Menke, bijvoorbeeld. Ik... Ik zou niet weten wat. Welke papieren ging hij halen? Ik heb ze niet gezien. Misschien waren er helemaal geen papieren. Maar waarom zou die liegen? Een paar minuten. Hoeveel is dat? Twee? Vier? Tien? Ik heb niet op mijn horloge gekeken. Hij liep van de auto naar zijn huis. Ging naar binnen en weer terug naar de auto. Ja? Nou, hij heeft al wel een kleine tien minuten geduurd. Is hij bij zijn vrouw geweest? Niet dat ik weet. Was het een goed huwelijk? Ja, Dat moet u de commissaris zelf vragen waarom wordt dit gesprek eigenlijk op papier gezet? Is het een uh, officieel verhoor of zoiets? Als officier van justitie heb ik het recht een politieambtenaar om te inlichtingen te vragen. Met toestemming van de federale opsporingsdienst. Dat zijn mijn superieuren. Ja, ja, ja, dat verhaal, dat ken ik. Maar ook federale agenten leven niet boven de wet. Bij veronderstelde strafrechtelijke delicten heb ik de plicht nader onderzoek te verrichten. Wat krijgen we nou? Weet u niet dat Elise Menke vannacht is overleden? En toevallig is ze dood ingetreden rond de tijd dat de commissaris in de woning was. Maar u denkt toch niet dat, dat... Dat is absurd. Dus daarom ben ik hier. U hebt me in een val willen lokken. Jullie eigen methode. Dat is toch je dagelijks werk? Met veel geldsmijterij mensen in de val lokken. De grote jongens uithangen. In feite ben jij niet beter dan de gangsters waar jullie zo dik mee zijn. Wie weet wat jullie voor vuiligheid uitspoken. Niemand kan dat controleren. Maar ik zal er een eind aan maken. Maar jullie kunnen, kan ik ook. En veel geraffineerder. Ik haal jullie onderuit. En menk als eerste. Ik heb hier niets meer te zoeken. Geen woord tegen heb begrepen. Anders je voor de wel. Gisteren was de crematie. Ik kon er niet bij zijn. Mijn zoon heeft woedend dat wil niks meer met me te maken hebben. Ik kon het ook moeilijk vertellen dat ik in Berlijn zit voor de Operatie Messina. Je vat het dood van de Elise zo laconiek opwerden. Tenminste, dat idee heb ik. Drank en overdoden slaappillen. Ze moet verschrikkelijk eenzaam zijn geweest om die dood te verkiezen. Ik weet donders goed dat mijn werk de oorzaak van alles is geweest. Ik besef dat elke seconde van de dag. Oké, okay. ons huwelijk was geen honderd procent meer, maar. Toch heeft er dood een dolk in mijn hart geplant. Alleen, uh, je hoeft het aan de buitenkant niet te zien. Ik uh, ik ben bij Gerla geroepen, zogenaamd om iets te vertellen over een oude bankoverval. In werkelijkheid... In werkelijkheid ging het om Elise. Hoezo? Later, Werner. Daar komen de generaal en Rudy. Op naar de lid. ja. Er zijn drie suites naast elkaar. We hebben ze alle drie gehuurd. Worms en ik zitten in het midden. Aan beide kanten zijn collega's geposteerd met afluisterapparatuur. Generaal Worms komt alleen. Zodra hij de suite betreedt, trek jij je discreet terug. Aha. ja. Op een beetje behoorlijke afstand, hè? Zodra het code wordt, komt, doen onze Berlijnse collega's een inval. Het hotel is sinds gisteren omsingeld. Ik ga meteen naar de achterkant van het hotel en wacht in de auto op je, ja? mm -hmm. Als ze maar goed begrepen hebben dat ze mij moeten laten ontvluchten. Open jij en wijn. Succes, verder. Mm -hmm. U wordt verwacht, generaal. Hoi. Welkom in Berlijn, generaal. Berlijn, dat is mijn geboortestad. Ja. Gaat u zitten. Oké. Ik weet dat er niets meer van mijn jeugd te vinden is. Maar toch is er in mijn hart altijd dat brandende verlangen naar Berlijn. Waarom bouwt u hier geen tweede huis? Hè? Kunt u af en toe uit Luxemburg overdippen? Ik heb al tweede, derde en vierde huizen. Overal in de wereld. Behalve in Duitsland. Dat kasteel waar u geweest bent, dat is familiebezit. Ik doe er alleen zaken. Oh, wilt u iets drinken? Uh, ja, graag scotch. Mm -mm. Wat heb je tegen Duitsland? Uh, ja, nou, het is geen, geen land, geen natie. Een verziekt plukje volk zonder visie, zonder samenhang of doel. Oh, alsjeblieft. Dank je. Dank u. Ik ben destijds als idealist in het leger gegaan. Tot ik alle corruptie en politiek geknoeid doorzag. Toen vielen mij de schellen van de ogen. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Mijn positie gaf me goede kansen. En ik, ik kan wel zeggen dat ik die heb benut. Zoals iedere Duitser van laag tot hoog dat doet. Vooral de hoge. Maar laat ik u niet langer vervelen. U weet zelf wel waar Abraham de Moster haalt, dokter Ecker. Ja, mijn titel heeft me ook geen windeier gelegd. Nog steeds gaan voor een dokter alle deuren open. Ik blijf het vreemd vinden dat er in het milieu zo weinig over u bekend is. Dat is de sleutel van ons succes. U blijft op de achtergrond. Ik ook. Mocht u mij bedriegen, dan kunt u niet aan mijn wraak ontkomen. Dan vlucht u naar het einde van de wereld, dokter Ecker. Denkt u dat het omgekeerd anders ligt, generaal? Hier is de vrachtlijst en het contract. U kent de vervangende code van de landbouwwerktuigen. Ja, die heeft mijn man in Messina. En dit is mijn bankgarantie. Ik hoef straks alleen uw zwitserse nummer door te bellen. Misschien kunnen we in de toekomst nog eens zaken doen. Behalve wapens zijn er ook wat nevenactiviteiten prostitutie, drugs, ik weet het. Maar ik heb alleen belangstelling voor wapens. Geen probleem. Aan de ene partij leveren we vliegtuigen... en aan de tegenpartij luchtdoelraketten om die kringen neer te schieten. Het is een ironische handel. Eén moment. Stop. That's all right. Werner, Werner, Werner. Messina, Messina, Messina. Gefeliciteerd, generaal. De koop is gesloten. Goed, dan kunnen we de contracten ondertekenen. Het is toch Kom jullie in de hinting, ben eens bij de heren. Hand op hoog. Allebei, vlucht. Wat? Ik denk dat ik daar Ik protesteer. Niks te protesteren. Oké. Ben jullie. Dat zal je opbreken, maar... Ik okay, kom maar daar. Schiet op. Neem de trap. Kom heel vlug. Vlucht. Karel, Erik, grijp hem! Grijp hem en niet schieten! Ik kom nog binnen. Hoe is het gegaan? Dat, dat was knap werk van onze collega's. Man, het leek het echt. Maar hier, doe die boeie even af, wil je? Die jongen, het zie je eruit. Oh, oh, echt, merci. Nou, rij je maar, Peter. Wat is het toch met je? Oh. Dat is ook een heel gehol door die steek. Weet je, ja. die spanningen. Dat transpireer je toch? Ik word steekkoud, joh. Dit is, dit is niet normaal, wat voel je? Borst. Oh. Er staat een olie, valt op. Ik, ik krijg geen, geen lucht meer. Ik, ik kan pijn. Peter, rustig, rustig. Rustig, wat verdomme ziekenhuis! Rustig liggen, Werner. We zijn er zo. zijn er zo. Gelukkig was het maar een licht in dokter Redeman. Hij is alweer van de monitor af. Het moest ervan komen, Keulen. Als ik zijn nota zie, leeft hij meer in de kroeg dan thuis. En wat voor tenten! Met hoeren, travestieten, homoseksuelen en in een keistertuig. Hij verzuipt en vergokt soms 4000 D-mark per avond. Maar dokter Redeman. Menken heeft de grootste slag geslagen uit onze politiehistorie... en er bijna het leven bij in geboet. Dit lijkt me niet het goede moment om het verwijten aan te komen. Ik zeg alleen dat het zijn gezondheid kost. De man is 45 geweest. Geen leeftijd meer om elke nacht in bars en seksclubs te hangen. Dan vraag je om een hartaanval. Zijn vrouw is een week geleden gecremeerd zonder dat hij erbij kon zijn. Misschien moeten we daar eerder de oorzaak zoeken dan een kroegbezoek. Voor crematie van een naast familie dit... Krijg je een vrije dag niet als je op het punt staat de operatie Messina uit te voeren? Nou ja, maar... oh, ik weet dat u hem niet mag, maar laten we proberen objectief te blijven. Menken verdient eerder lof dan kritiek. Ja. Oh ja, verbind maar door. Hallo, Erwin. Oh, je bent al op de hoogte. Ja. Mooi succes. Zelfs Interpol heeft me gecomplimenteerd. Nou, er schijnt heel wat aan het te zijn gebracht. Ja. Ik had generaal Worms veel verbindingen. Politieke gevolgen? Ogenblikje. Uh, sorry dokter Redeman, ik heb u niet meer nodig. Goed, dan, dan ga ik maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik ben nu alleen. Menke heeft zijn werk gedaan. Zo, in Bonn. Oh. Wist niet dat Worms vriendjes in regerings gingen. natuurlijk blijf jij als minister buitenspel, dat hebben we toch afgesproken. Jij weet helemaal van niets. Ja, je kunt op me rekenen, maar uh, laat mij dan ook niet hangen. Hè? Wat zeg je? Moet ik Menke pro forma voor een onderscheiding voordragen? Oh, ja, nou, knap gevonden. Het bevestigt onze argeloosheid. Ja, dan weten ze zeker dat wij geen hand in het spel hebben gehad. Nee, hij. Hij is voorlopig niet inzetbaar. Nou, ik zie nog wel wat ik met hem doe. Tot ziens, Erin. Hé, hey, die Werner. Hallo. Hoe is het nou zo? Hé, hey, allemaal makker. Hallo. Je ziet er een stuk beter uit, Werner. Ja, over een weekje mag ik naar huis. Het was een lichte waarschuwing, zegt de dokter. Nou, die mag je dan wel eens serieus nemen, beloofd. We hebben een geweldige klap uitgedeeld, Peter. Bedankt voor je inzet. Haag in de vuilnis pak dat mee. Maar uh, ik vroeg je wat. Ik kan dat werk niet meer missen. Je raakt er aan verslaafd. Dat spel van kop tegen kop. Dat is net schaken. Ja, krankzinnig natuurlijk, want uh, niemand zegt dank je wel. Maar het is politiewerk in optima forma. En dat boeit me. Organisaties oprollen. De grote jongens achter slot en grendel brengen. Dat gevecht aan de top. Daar heb ik bewust voor gekozen. Met alle risico's van dien. Hm. Ook de zelfmoord van Elise? Of, of de vermeende zelfmoord? Jij zou nog iets vertellen over een gesprek met Gerlach. Ja, je wil me toch niet zeggen dat hij met die vermeende zelfmoord op de proppen kwam? Hij wilde me vermoedens in die richting ontplokken, ja. Dat ik Elise vermoord heb? Toen ik weigerde mee te werken, sloegen ze zijn stopper door. Hij ging keer als hem wilde. Het schuim stond op zijn bek. Die man is zwaar gefrustreerd. Hij haat de federalen omdat hij er niks over te zeggen heeft. Alle roem gaat zijn neus voorbij. Ik waarschuw je, Werner. Hij heeft het vooral op jou voorzien. Anders gaat hem niet. Hij gaat over lijken. Misschien zijn de omstandigheden rond Elise's dood verdacht te noemen. Ja, daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Maar als een officier van justitie zich laat leiden door haat. dan deugt hij niet voor zijn vak. Mm -hmm. Overigens maak je geen zorgen, Peter. Ik heb haar niet vermoord. Ik wil u beschermen, commissaris. Laat Menke vallen. Daar moet ik argumenten voor hebben. Als hij iets met de dood van zijn vrouw te maken heeft... Dan ...moeten daar harde bewijzen voor komen. Als openbare aanklager is mij dat volstrekt duidelijk. Maar om hem verdacht te maken heb ik geen harde bewijzen nodig. Begrijpt u me goed, dokter Greller. Ik werk niet tegen. Maar ik neem ook geen initiatief. Ik moet aan mijn eigen positie denken. Nou, akkoord, akkoord. Ik licht u alleen maar in zodat u straks niet verrast wordt door de ontwikkelingen. Ik heb namelijk ook een brief gekregen van een privédetective. Uit betrouwbare bron weet hij dat Menke illegale speelholen chanteert en heroïne verkoopt. Anonieme bron? Uiteraard. We kennen toch allebei de waarde van dit soort informaties, dokter Gerlach? Toch onderzoek ik alles. Waar ook eens is, is vuur. U bent in elk geval op de hoogte. Het probleem is dat onze Menke intussen een beroemdheid is geworden... Hoezo? Er liggen twee verzoeken van Interpol om hem internationaal beschikbaar te stellen. Eén uit Brussel en één uit Den Haag. Die worden afgewezen? Daar beslis ik niet over. In België gaat het om een drugsbende... en in Nederland om de kidnapping van een vermogend vooranstand man. Het onderzoek van de Nederlandse collega's is vastgelopen. Omdat de zaak van nationaal belang is en een enorme opschudding heeft veroorzaakt doet men een dringend beroep op ons om Menke in te schakelen. En? Er is toestemming verleend. Sterker nog, het is een opdracht geworden. Van Meisner, onze minister van Justitie? Hij is mijn hoogste superieur. Hij hmm. is dus kennelijk diplomatieke druk uitgeoefend. Waarom doet Den Haag dat? Is de Nederlandse politie echt niet bij machten die zaak op te lossen? Een sterk verhaal. Of... En dat is ook een mogelijkheid. Maar is nou wel Menke kwijt. Misschien heeft dat met de operatie Messina te maken. Maar ja, hoe dan ook, Menke belandt in een wespennest. En daar kan ik wellicht mijn voordeel mee doen. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Tussen twee fronten. Een hoorspel in drie afleveringen, geschreven door Gea Logman. De rolverdeling Werner Menken werd gespeeld door Cor van Rijn Dokter Redeman door Lou Steenbergen Dokter Gerlach, Hans Karsenbar, Hans Geulen, Robert Sobels Peter Latour, Huub Stapel Elise Menken, Ingeborg Elzevier, Horst Menken, Marcel Maas Herbert Worms, Wim Hoddes en Rudy, Hans Hoekman Technische realisatie, Wim de Kok en Gerard Dekker de regie had Hero Muller.